Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is bekend hoeveel Nederlanders de grens tussen de Gazastrook en Egypte hebben overgestoken. Het ging vandaag om een groep van 16, vertelt demissionair minister Bruins Slot. Ze zijn lopend de grenzen overgekomen. Daar stond een bus van ons klaar, ook met eten, met medische begeleiding... om ervoor te zorgen dat ze veilig naar Cairo gaan. En er zitten nog steeds Nederlanders in de Gazastrook. Het kabinet probeert ze op een lijst te krijgen, zodat ze daar snel weg kunnen. De burgemeester van Den Bosch ligt onder vuur. Dat komt allemaal door een opmerking die hij maakte op een bijeenkomst over het opvangen van asielzoekers. Een vrouw in de zaal zei dat ze niet wilde dat er Syriërs zouden komen, omdat die volgens haar de meeste overlast veroorzaken. En daarna zei de burgemeester dit. Syriërs naar nou. bovenaan. Dat is niet waar. Ja, dat is toch ook wel. Nee, is nee, is nee, is nee, De vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap voelen zich gediscrimineerd door die opmerking. De burgemeester van Den Bos heeft zijn excuses aangeboden, maar zegt dat hij niet gaat opstappen. En waar de een super makkelijk nieuwe vrienden maakt, kan dat voor de ander soms best wel een beetje lastig zijn. Zo ook voor Dominique van 26. Doordat ze voor haar werk van Nijmegen naar Kuik is verhuisd, heeft ze daar geen nieuwe vrienden, maar die heeft ze wel nodig. En dus deelt ze nu haar struggles via TikTok. Lastig, als je wat ouder bent of ze wat ouder ik bedoel, ja, ik ben 26, dan is het best wel... Je ontmoet dan ook niet meer heel veel nieuwe mensen of zo. Ja, en die oproep werpt nu al zijn vrucht af. Ik heb nog niet afgesproken, maar ik heb wel echt al heel veel ja, uh, geappt, zeg maar. Dus, uh, en ook zeker met andere ondernemers van mijn, uh, mijn leeftijd. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond gaat de storm weer liggen. Maar we houden ook morgen nog een guur herfstweertje met zware regen in het westen. En later ook in het oosten bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Binnenkort met nieuw materiaal. En daarvoor uh, ben ik dan nog zo gek om dan bij de komende 3 voor 12 Noord-Holland... ...wat die is op 30 november, uh, een klein beetje in te ruimen voor deze noord uh, dat, dat ben ik eigenlijk een beetje aan mijn stand verplicht. Maar uh, er zit toch echt uh, nieuw werk van om aan te komen. Don't let me lose this dream. Dat is uh, wat uh, deze Alternative FM... Doet beginnen van deze 2e november van 2023. Een beetje een stormachtig begin. Nou, het is ook een stormachtig programma op de achtergrond. Want ik kreeg een aantal dingen niet helemaal voor elkaar... Maar ik ben er drukdoende mee bezig. Dus. Uh, en dan is het heel erg druk in je eentje om dit soort dingen te doen. In dit uur uh, telefonische interviews met Creeper Main. Hij uh, heeft een tijdje terug nog een album uitgebracht. Daar gaan we onder meer ook over praten. Over het materiaal wat hij, wat hij heeft uh, gemaakt. En Bonaniki komt ook met een nieuwe single en ik heb het uh, weten te ontfutselen, Maar die komt verderop in dit uur, uh, komt hij dat ook nog even verder toelichten. Het in de uitzending, dus die uh, komt drop en draan. Dit zat in de mailbox en dat heet The Meadow. en Dat is uh, onder meer een uh, samenwerkingsverband van Elske van der Greft, als ik het wel heb. En ze hebben deze single in het Fries en in het Engels uitgevoerd en dit is volgens mij de Engelstalige variant van de single Thank You Stay van de Meadowders. To hide then to face your pride to unlock this heart of mine way up in my cloud I never came down I was shut in time It's no crime feels of It's easy to f When it comes to practical things Than it can too early When it comes to matters of the heart But I just had a feeling I got this one right Before I realized it It already started when you and me became we. The simple things became extraordinary, and as time takes us to different faces and beautiful places, may we all. celebrate us yeah. Cause there's a certain kind of joy that only comes from the joy you spark in me Consider me blessed to know the workings of your mind Consider me blessed to know we love I get to call you home We're headed down this road together I do that we grow together Sunny days are dat ik zelfs uh, daartoe ben ik in staat om uh, de microfoon 2 uh, te gebruiken. Maar goed, uh, Thoughts About You. The form Make You Stay. else van de Greft heet zij. En ze maakt onderdeel uit van uh, The Meadow. Um, verder met uh, Pien. En dat nummer heet The Witch. Die had ze vorige week uitgebracht. I feel like they tried to test me. See who's is. Zeg die zit wat beter, maar het duurt lang. Oh de struggles, oh de struggles van een blakke man, ja, man het is de laatste keer Fuck het man, ik pak een masker en een geheer Het doet mij zeer, het doet mij zeer Word benaderd door mijn skin, daar is politie weer Ik word etnisch, geprofileerd Zoals als ik niet doe voeten ze me hebben. ik kan niet meer Is het waar ik vandaan kom, kan er niets aan doen Maakt niet uit wat ik doe, ben bang zo is ze me neer One time for the niggas, that is on the run. Two times for the niggas, that is long gone Wat kan je nog doen als het niet anders kan? Yo, Junzo, zo'n jongen, maar wat weet jij daarvan? Thuis, als ik mijn best doe, zijn ze nog steeds bang. Zeg die shit wat beter, maar dat duurt lang. O de struggles, oh, de struggles van een blakke man. Ja, ja, ja. Maakt niet uit wat ik doe, ze denken ze zijn beter. Ik Scott, schermen, beschermen, niet moet lopen op mijn teen. Oh, een blik is genoeg en ze willen weten. Dus als tuig dat is zonder reden, zie mijn zusters als dames van lichte zeden. Zelfs als ze ons niet letterlijk ontnemen van ons leven, doen ze dan zullen toch wat deze kleuren ligt, krijg Het systeem heeft mijn mensen gevat tot op peden mij kan het niet eens scheef. Oh, ik kom van de zon, maar krijg wel regen. En ze claimen, ze claimen dat ze ons moeten vrezen. Ten einde raad het is van daar een 9 mm. Is het hun of is het wij die de misdaad pleegt? One time for the niggas, that is on the run. Two times for the niggas, that is long gone. Wat kan je nog doen als het niet anders kan? Dutton's zijn jongen, maar wat weet jij daarvan? Zelfs als ik mijn best doe, zijn ze nog steeds bang. Zeg die zit wat beter, maar het duurt lang. Oh, de struggles, oh, de struggles van een blakke man. Fuck die bitches, bitches as niggas Fuck die whites, fuck die system Tell them why, this they don't wanna listen Keep it going, till it's finished Even though they, try to diminish You it sign, and I'm business Give it zelf up, cause I witness Waarom zou ik mijn best om geaccepteerd te worden En om mezelf te verliezen mijn voorouders hebben het tot nog toe geprobeerd en hebben gefaald. Je zal altijd gezien worden als een buitenstaander. Dus ik eigen het toe. Allemaal. En laat niets over me. Reclaim your power. Nee. Ik spreek het een beetje op zijn Nederlands uit als het gaat op het album. Maar dit staat er als openingsnummer op. Bang van... Creeper Main En het album, dat zeg ik dus nu even op zijn Nederlands SFMD Unflex. Uh, dat laatste is dan weer Frans, maar goed um, Creeper Main heb ik ook aan de telefoon, goedenavond Goedenavond um, Ja, want um, Dat Unflex dat verwijst Eigenlijk ook naar het label waar Jij het materiaal op uitbrengt Toch? Ja, klopt, klopt. Dat is, uh, het, is, uh, het label en ook Een collectief waarbij ik zit, samen met Jong Louis dat Ja, ja ja. En uh, ja, zeg maar, toen ik de deluxe van mijn album Strikkie van mijn dag ging uitbrengen, dacht ik van, van Flex Deluxe, dat, dat, dat is gewoon een leuke knipoog daarnaar. <laughs> uh, Jong Louie, die hebben we hier overigens ooit uh, in de studio gehad, hè? Leuk, dus... leuk! Ja, ja, ja. ja. Dat is alweer, ik denk, um, vorig jaar geloof ik ergens rond deze periode. De, de, toen vielen de pannen nog net niet van het dak af, maar nou wel. Dus, maar, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, even over jou, want jij hebt in uh, juni van uh, dit afgelopen jaar heb jij nog een optreden gedaan in de Melkweg. Klopt, klopt. Het was niet alleen een optreden, het was een, ook een gecreëerd evenement door mij. Waar ook een uh, expositie was mm -hmm. van uh, kunst en behind the scenes materiaal van de shortfilm die ik heb gedaan voor de vier uh, singles. Mm -hmm. Uh, die ik heb uitgebracht ja. en er, was ook, uh, er waren cocktails te halen met de Flewa siroop dat is een product dat ik heb uitgebracht met een nummer ook gebaseerd op een traditioneel Sudanese recept hmm. en uh, ja, ja dat en een shortfilm, de, de shortfilm werd gescreend dus het was ook echt een heel evenement uh, gegureerd door mij Ja. Uh, om die shortfilms daar, daar gaat het eigenlijk een beetje om want um, waarom heb je ze gemaakt eigenlijk? Het begon... Uh, ik had het idee voor, voor de ronde eerst als clip. Het is eigenlijk op een hele natuurlijke wijze gebeurd. Toen ik de videoclip voor ronde had gemaakt... en daarna de videoclip voor de graaf dacht ik van, het is leuk als het verhaal doorgaat. En toen dacht ik... ja, dat, dat, dat, dat, dat vonden ik en uh, Marco Taal. Hij heeft de productie gedaan. Mm -hmm. En het, schrift, uh, het script met hem geschreven. Mm -hmm. Toen uh, dachten we van, dat is leuk als we het gewoon doorpakken. Dus uiteindelijk is het gewoon steeds een verhaal geworden. Wat verder uitpakte en... Uh, het is de bedoeling dat het niet helemaal duidelijk is wat uh, realiteit is en wat niet. En je ja. langzaam jezelf verliest daarin. Ja, maar vind je het dan wel even goed belangrijk dat als je dit materiaal hebt uitgebracht hè, want dit heb je in beeld uh, gedaan Vind ja. je dat dan wel belangrijk dat ook het beeld belangrijk is met het verhaal, met uh, wat je op, ja, op de single hebt uitgebracht? Of? Zeker, zeker, zeker, zeker, zeker. Ik vind dat het dus uiteindelijk maakt in maak een wereld. Creëer een wereld en nodig je mensen daarin uit. En het visuele aspect is daar heel belangrijk in. Daarom, uh, ik heb ze ook allemaal zelf geregisseerd. Mm -hmm. Niet in mijn eens. Maar, uh, maar ja, ik ben heel erg hands on met mijn kunst. Ja, ja uh, maar oh, ja, kunst, want dat, dat is het natuurlijk ook. Maar heb jij heel erg uh, brede belangstelling voor kunst dan, in, in zijn algemeenheid? Uh, ja, ik, ik doe veel dingen. Zeg maar, ik maak dus muziek. Uh, ik ben een danser. Uh, ik, heb, ik heb kettingen ontworpen. Mm -hmm. En uh, ik doe styling. Dus ik limiteer me zeker niet op één vorm van uh, creatieve uitlating. Ja, ja uh, niet alleen dat. Want uh, kijk, de shortfilms zijn één kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal, dat is eigenlijk wat je um, ook laat horen in je muziek. Ja. Maar ook in beeld, hè? Uh, het beeld. Het is nogal wat wat, uh, wat ik hoor. In dat opzicht. Ja, ja, ja. Ja, ja het zijn uiteindelijk het verhaal van het album is ook het verhaal van uh, een ja, opgroeien als jonge zwarte man in een, in een westerse samenleving. En uh, de dingen waar je daar tegenaan loopt. En dan is het in, in, in de, in de shortfilm is het meer ja, echt fysiek uitgebeeld, maar het zijn ook veel dingen die uh, je ja, meer mentaal meemaakt. Ja, ja een, beetje, een, een beetje dat kritische. Uh, ik weet niet of ik het, uh, de goede track uh, dan voor me snufferd heb uh, in dat opzicht. Want ik heb hem wel uh, een aantal malen afgeluisterd. Uh, uh, ja. Het laatste album uh, waar we het nu over hebben. Ja. Uh, de Graaf. De Graaf als, het goed, ja. als het goed is, is dat ook een onderdeel van die shortfilm. Maar Klopt. daar, daar uh, hoor ik toch ook wel van uh, hoe uh, bijvoorbeeld, uh, wij bijvoorbeeld omgaan met bijvoorbeeld mensen die een beetje uit de bocht vliegen... maatschappelijk gezien... en hoe ja. jij daar tegenaan kijkt. Ik ja, weet niet of het de, deze track is... maar dat heb ik wel ergens opgevangen op, ja, nee, op het album. In de graaf... Uh, wat mijn, mijn doel was met dat nummer... is uiteindelijk de dingen die ik op dat nummer zeg... zo kunnen zeggen... zodat... ja, ik zal het sowieso niet in het echt doen... maar zo, zodat ik niet... Dat niet de neiging heeft om dat in het echt te doen, als het ware. Uit, uit, mm. Het als uitlaatklep laten dienen. Ja. En uh, het is gewoon een beetje mijn frustraties met het rechtssysteem. Ja, ja, ja, ja, want dat dan ik er uh, toch wel heel duidelijk uit. Is dat, is, maar is dat ook een beetje van hoe... Uh, want je zegt het ook, hè, van hoe uh, ik bijvoorbeeld uh, in deze samenleving... of in deze westerse samenleving tegen bepaalde dingen aankijk. Dat kan dus zijn van ook iemand die, een, uh, die dezelfde achtergronden heeft als jij... Uh, ook tegen datzelfde rechtssysteem aankijkt. Van waarom doen die gekke westerlingen nou uh, zo raar in dat opzicht? Ik zou het wel weten als ik uh, rechter was. ja. ja. Ja, nee, het is, uh, het, het, het is uiteindelijk ook gewoon uh, om, om te laten zien op een, op een wat meer. Ja, ik wou, positief is misschien niet het juiste, om, het juiste om te zeggen. maar... Ja, het positief meer, haal ik er ook uh, wel uit, hoor, uit, de, uit, de, het, uit het stuk. Het moet frustratie uiten. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed, ik, ik haal het positieve element haal ik er duidelijk ook uit, hoor, in dat opzicht. Van, ja. van, van, want dat is wel heel belangrijk uh, dat we dat eventjes uh, benoemen. Ja. Ik, word, ik word in het verhaal, bij wijze van, is het. Uh, om, het, om het monster te bevechten, ja. word ik gaandeweg uh, zelf ook een monster. Juist, dat is, ja, ja, nou, dat, dat, dat is wel iets wat ik een beetje uh, in, het, uh, in het hele verhaal een beetje proef uh, in dat opzicht. Ja. Um, ja, daar staan er uh, natuurlijk nog meer. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat is nou voor jou zelf een, uh, een, een belangrijk nummer op dat album? Uh, een belangrijk uh, Tijdloos. Ik denk tijdloos. Dat, was, uh, dat is track nummer 10 en dat is mm -hmm. ook het einde van zeg maar het hoofdalbum voordat ik de luxe had uitgebracht. Ja. En uh, daarbij... Ja, dat is gewoon toch een soort samenvatting van, van het proces van die vier jaar. En ik beschrijf daarin, vind ik heel mooi, hoe ik uh, ja, volwassen wordt. Juist. Um... Goed, uh, voordat we die gaan draaien... want ik heb even gauw uh, het nummer... Uh, wat, ik, uh, wat ik gedacht had uh, te willen draaien... heb ik ingewisseld voor deze tijdloos. Dus okay, die, staat, uh, uh, die staat klaar. Um, maar natuurlijk ook even voor jou... waar uh, kunnen ze jou vinden op de... ja, op uh, het wereldwijde web? Socials. Uh, op de socials. Ik, uh, ik op in, op Insta, ik heb mijn naam recentelijk veranderd. Hm? Maar uh, mijn echte naam Raziel. Ja. Uh, dus dat is R-A-Z-A-E-N. -A en dan... SDN ja. voor Sudan, Dus R Razin SDN ja. En uh, iets wat ik daaraan toe wil voegen is Ik uh, zal vanaf nu Vooral onder mijn naam Razin Meer focus op Engels en Arabisch talige muziek ja. En 24 november Zet ik op in de Paradiso Dus ja. uh, haal vooral je kaartje ja. Hoort leuk uh, sowieso. En dan komen we ook op dat verhaal. Komen we dan nog even bij je terug. In, uh, in dat opzicht. Want da daar is ook nog wel een heleboel over te vertellen. Uh, ja. Maar goed, dat doen, we, dat doen we in een later fase. Voor zover, uh, dankjewel. Uh, we gaan hem uh, draaien. Hier is uh, het nummer Tijdloos. Van datzelfde album. Van Creeper Maine. Oh. Oh. Baby, een van mijn dogs. Ik heb vier jaar over deze shit gedaan. Maar tijdloze dingen blijven altijd bestaan. Kijk de kippen gaan, kijk de menis gaan Niet in mijn land, zijn die ver vandaan. Ben een man geworden, loved and en aflast, heb mezelf gevonden Liefde pijn, haat, stress ondervonden Lik me wonden, zeg tegen mezelf Er is niets, wat wij niet konden Deze shit is echt niets, hier is verzonnen Weet ik, ik het mee nu als ik tegen je zeg Dat het me niet boeit wat ze van ons Iedereen vonden Iedereen die heeft een mening Ben een barrette staining Judge je nigga als een kleding Kijk, dat is één ding, reflecteren dat is een trailing Er is maar één king, uh -huh. en dat is me, zegt ze beter ben je ready Heb vier jaar over deze shit gedaan Maar tijdloze dingen blijven altijd bestaan Kijk de kippen gaan, kijk de meners gaan Niet in mijn land, zijn niet ver vandaan Bull up met zanko, in de 90's Amerika West Coast, funk, ja we bompen Friendly. Ik doe wat ik wil en daarom zijn ze bed. Wow, chain mommy me en die shit is heavy. Geef kids les, voel me zo geblest. Money's up, matrix is, is gevernest. Was de heb mezelf gered. Zelfmoord, toch, en ik was bijna dead. Bed, daarna paranoia Rob gezocht aan therapie begonnen Op mezelf ben ik nu zo trots Kijk niet eens meer naar wat die shit kost Dus ik dank God, kon ook anders gaan Alhamdulillah bro, ik leg een traan Eén album meer krijg je niet van creeper, man Iedereen die heeft een mening Ben een bad dat dit de staining judge je n*** of zijn kleding Dit is mijn maniek, is geen lening werken dat is één ding This is my. that you Is het er? Ja. Ze <laughs> is het er nu helemaal, maar goed... Uh, deze dame is ook uh, nog in een ander opzicht een uh, collega van mij geweest. Bij het uh, platform 3 voor 12 Noord-Holland uh, wel te verstaan. Uh, dat was nog uh, zo'n jaar of twee, drie geleden het uh, geval. Toen schreef zij uh, zelf uh, nog uh, wat, wat artikelen voor uh, de, dat hele platform. Maar ondertussen wist ik dat zij op bezig was met eigen muziek uh, te maken. Deze morel heb ik het over. Want ze maakt alternatieve pop voor Outcast. En daar is niets te veel mee gezegd. Tenminste, dat zeg ik dan op de 3 voor 12 Noord-Holland-website. Want uh, een van de songs, die heb je net uh, gehoord... is eigenlijk haar eerste single. En dat uh, is If I Would Be A Man. En als er iets is wat ze beschrijft... is over de strijd om de liefde die je ontvangt... en die gewoon dan maar te accepteren. Dus dat is het uh, verhaal. Even in de notendop. Het komt van een EP die binnenkort uh, gaat uh, verschijnen. Tenminste, volgend jaar. Ovidien gaat die EP heten. En daar staan meer van dit soort stukken op. In het echt heet zij trouwens. Eline Varzon Morel. Daar is dan ook meteen de naam van afgeleid. Vorige week waren ze hier in de studio. En dan heb ik het over Blanco samen met Mish. En dit is de versie die ze hebben gespeeld. Van de single die ze toen hebben uitgebracht. Give what you got to give. Hier vanuit deze studio. Vorige week dus. The sun goes down. Took a lover to my place. Then she locked me out. I'm a star, but I'm homeless. I'm a godforsaken saint. I've turned lovers into strangers, strangers, and our friends. I sit here. Gave a damn. Well, maybe you should give a damn. You sorry man without a plan. I smoked every brand of cigarettes. I forgot the things I should regret. No regrets. Serious? No regrets. Well, go ahead and tell yourself about Glory Day. de Miracle van Bonaniki. En dat was alweer meer dan een jaar geleden, denk ik, zo'n beetje. En hij deed toen ook mee aan de popronde van 2022. Maar inmiddels is de tijden, of zijn de tijden veranderd, want hij is ook driftig bezig met nieuw materiaal. En we hebben hem aan de telefoon. Bonaniki, goedenavond. Een hele goede avond, ja. Ja, uh, want uh, dit uh, is inderdaad alweer van een tijdje terug. Uh, bovendien uh, hebben wij elkaar nog gesproken tijdens de Robbe Acta Maar ik denk dat dat alweer van 2021 al geweest is. Ja, dat is dus, nog langer geleden. Hè? Ja, dat is nog langer terug. Uh, maar uh, ja, um, over de popronde van 2022, als je er nu naar kijkt. Uh, daar heb jij natuurlijk ook deel van uitgemaakt, hè? Van, uh, van dat circus, van dat rondreisende circus. Zeker, ja. ja dat yep. was echt fantastisch. Echt een uh, enorme leerschool, uh, als je daar bezig bent. Twintig shows hebben we uiteindelijk kunnen spelen, ja. wat, echt, uh, ja, wat echt heel leuk was, samen met de band, uh, het hele land door. Uh, plek gezien uh, die ik nog nooit eerder had gezien, zeg maar, uh, ja. niet eerder was geweest. Dus Heb was... jij ook in een kapperszaak uh, gestaan, net uh, als bijvoorbeeld uh, de jongens van de, de Kiwi Club? Bijvoorbeeld. Oh die stond in de kapzaak, Nee, de kapsaak hebben <laughs> nee, wij niet gehad. Nee, jij hebt wel in de Flapkan vorig jaar staan spelen. dat weet ik toch niet wel. De Flapkan, inderdaad. Ja, ja ah. de Bibliotheek, dat ja. is in Apeldoorn, uh, nou, daar was echt te gek. Heel veel verschillende plekken, maar dat uh, ja, was fantastisch om die meters te kunnen maken op die manier. Dat is ja. echt leuk. Uh, ja, want uh, vorig jaar heb je natuurlijk ook uh, uh, volgens mij een hele EP uitgebracht. Uh, ja. Uh, ja. Maar nu eh, komt er al nieuw materiaal van jou eraan. Ja, ja ik ben ook echt uh, heel blij. Ik kan niet wachten tot het uh, tot morgen is, want dan komt een nieuwe singer uit. <laughs> ja, die mogen wij heel vanavond uh, laten horen. Maar uh, er zit natuurlijk nog meer aan, want je bent ook heel druftig bezig geweest... om centjes uh, te vergaren voor, voor dat nieuwe materiaal. Hoe zit dat? Ja, ik heb eigenlijk... Uh, uh, ja, waar ik mijn eerste EP dus, uh, helemaal zelfstandig heb kunnen financieren was eigenlijk het budget op. Dus toen heb ik uh, via de crowdfund uh, uh, van Voor de, voor de Kunst, uh, zeg maar via dat platform, uh -huh. heb ik een crowdfund opgezet om uh, ja, toch wat extra geld binnen te halen om die uh, tweede EP te kunnen financieren. Yeah. En uh, dat is gelukt die ben ik eigenlijk een maand geleden gestart en net ja, eigenlijk vorige week toen was... Uh, Nee, wat zeg ik echt. Maandag is de crowdfunding afgelopen. En heb ik gewoon mijn doelbedrag kunnen halen. Dus ja. dat is echt heel bijzonder. Om ja. al die support te ontvangen van iedereen. En dan nu ja, daadwerkelijk ook gewoon nieuwe songs te kunnen laten horen aan, aan iedereen. En ook aan die mensen die support hebben. Dat is wel echt heel tof. Ja, um, over, over jouw muziek. Hè? Want, uh, want ja, jij je, je zegt ook. Uh, uh, dat zit ook in je naam. bonner Nicky. Uh, dat weet ik nog van de tijd dat PP-Visier Jouke aankondigde... dat het ook iets met het verleden... ergens in een Afrikaans land, als ik het wel heb. Ja, ja dat is een mooi verhaal. Ik vind het een heel mooi verhaal. Ja. Uh, we zijn dan met de familie uh, in, zijn we in uh, Nicky, het plaatsje Nikki in Benin uh, opgegroeid. Ja. Dus Mijn ouders gingen daar toen ik uh, één was uh, naartoe. Uh, daar hebben we uiteindelijk vier jaar uh, gewoond... En mijn zusje is daar geboren en die kreeg de naam Bon Nicky van de lokale gemeenschap. En dat betekent geboren in Nicky. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk die naam gebruikt voor dit project. Uh, ja, voor mij is de passie voor muziek daar geboren. En ik probeer ook ja, Westerse muziek samen met uh, ja, de Afrikaanse uh, muziek te laten samenkomen zeg maar, met mijn muziek. Dus uh, de Afrikaanse element in de zin van een drumriffje of net zo'n ja, gitaarlikje Wat daarna refereert, probeer ik zeg maar, op die manier aan. Uh, ja, die twee genres te laten samenkomen. Ja, eh, kunnen we dat ook een beetje verwachten... op, uh, op het nieuwe materiaal... waar je uh, een beetje mee bezig bent op dit moment? Ja, zeker. Ja, dat heb ik wel geprobeerd... Uh, de int... Uh, ja, terug te laten komen in de songs. En samen met, uh, met Wiege Hoogendorp... als producent hebben we denk ik wel echt... een hele toffe sound... Uh, ja, ja, kunnen neerzetten met elkaar. Waarin dus inderdaad meer die indie-pop... en afropop samenkomen. Ja. En dat... Je zou het eigenlijk kunnen omschrijven als... World-muziek, music, wereldmuziek. Right? Waarbij allerlei stijlen van uh, verschillende landen misschien erin zitten. Want dat uh, zit toch bij jou er wel een beetje in verweven. Ja, ik ben blij als je het zo uh, omschrijft. Ja, uh, ja, dat vind ik heel leuk om te horen. Ik denk ja. het ook wel, hè. Maar ja. <laughs> natuurlijk aan de luisteraar om dat uh, ook uh, van te bepalen. Maar ja, ik denk het wel. Ik ja. denk dat het wel inderdaad uh, verschillende invloeden... Sorry, verschillende invloeden die komen samen. Ja. Ja. Denk, uh, heb je ook uh, eigenlijk reacties gekregen op je materiaal wat je de vorige keer hebt uitgebracht? Uh, Want die popronde helpt natuurlijk uh, daar wel bij. Ja, Van, uh, ja zeker. De, de, de, de fanbase in die zin is gegroeid. Dat is heel tof. En ik heb ook inderdaad op ja, de eerste EP wel echt uh, ja, leuke reacties gekregen. Zeg maar Van mensen online die het online luisterden, maar ook gewoon ja, tijdens die popronde zelf. Dat mensen naar je toe komen na afloop van zo'n optreden: van... hé, hey, uh, toffe sound. Of weet je wat, die drummer was vet. Uh, uh -huh. Op die manier uh, kregen we echt hele leuke responses. Ja. Uh. Uh, die EP, wanneer komt die, de nieuwe EP dan? Wanneer, wanneer komt die uit? Uh, ja, we beginnen morgen met de eerste single. En dan januari de tweede. En dan waarschijnlijk rond uh, maart. Uh, april de derde en dan ben ik spannend om ook de hele EP online te gooien. Ja, oké. Okay. Dus uh, een beetje, uh, een beetje uh, dat noemen ze met een mooie plagen. Hè? Je, je achterban een beetje lekker maken van, de... jongens, er zit nog meer aan te komen. Precies. ga gaan lekker teasen. <laughs> ja, want dat is het dat is Engelse woord. Um, om maar eventjes de mensen dan maar even in de stemming te brengen. De nieuwe single, overigens. Voordat ik hem ga draaien. Waar ben jij eigenlijk te vinden op het wereldwijde web? Want dat vind ik ook belangrijk. Uh, ja, online. Uh, op de Instagram, de social media, onder Bon Nicky uh, Music kan je me volgen. En daar zou ik ook gewoon ja, het hele avontuur uh, op delen. En uh, op Spotify is het allemaal te beluisteren. Ja, of op alle streamingdiensten. Dus... Uh, Tijd... bon Nikki. Ja, Bon Nicky dus. Dan is, het, dan is het nu tijd voor de single Here is Follow the Light Now. Ze zijn uh, een enorme liefhebber van uh, de Halloween. Want ze liep vorig jaar ook uh, mee in die tocht. Uh, met al die engerts hier in dit dorp. Uh, Wendy Moore. Maar uh, dit had daar een beetje zijdelings mee te maken. The Corner Ghost. En uh, dan maar hopen dat ze daar ook uh, nog succes mee uh, gaat krijgen. Want op uh, 3FM heeft ze dat geprobeerd uh, voor elkaar te krijgen. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Bon Nicky. Follow the light. Nou, we hebben er nog één. En dat is... Deze is er van Ruud Hauweling tot aan het nieuws van 8 uur. En Ruud is populair bij de viskraam van tegenwoordig. Hier is Antwoord. Drifting away from you My heart a clenching fist beating itself off It's not what I want but it is happening I don't know what keeps me hanging on Just like a new day and it's crisp and cold. from a rooftop, all the world is rushing while I am angry, till I'm ready yeah. to begin again. It feels just like a new day, Air is crisp and cold.